Het is één uur, Maud Schreurs met het NWS-journaal. Schiphol verwacht ook de komende dag nog veel vertragingen... als gevolg van de stroomstoring. Daardoor was chaos in het vliegverkeer ontstaan. De komende dag zijn er veel inhaalvluchten. De problemen op Schiphol waren het gevolg van een stroomstoring... die gisternacht ontstond in Amsterdam-Zuidoost.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 Ze hoefden toen geen officiële documenten te hebben... maar de overheid beschouwt hen nu als illegaal.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 De komende ochtend eerst in het noorden buien... daarna een tijdje droog bij 11 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 30 april 2018. Het is nu 1 uur, 2 minuten en 7 seconden. Tot 2 uur vannacht is dit het programma Zwarte Prietpraat... van de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. De knoppensmurf is aan het beentjes opvangsmurf die de telefoon aanneemt... mails uitprint en kleert met zieke media en webcam is Sunny Blonk... en die zorgt ook dat de gasten wat te drinken krijgen. Gast is meester Dr. Lachman Sudama en Paul Sminja. Die zit er ook bij. Ik ben uw Surf smurf, prim, suram, show, rar, U kunt bittere apenstaart zpp op 1... of hashtag zwarteprietpraat. Het mailadres is zwarteprietpraatapenstaartpounet.tv. Andere mailadressen lezen we niet gedurende de uitzending. En als u vragen heeft, kunt u altijd bellen op 0800-1121. Luisteraars, ik moet een aantal dingen... mee verontschuldigingen voor Aanbieden. Als u zegt, Prim, je klinkt wat vermoeid, dat komt. Ik zit in een keurig ritme. Ik heb de afgelopen dagen, uh, kijk, om dit programma goed te doen, moet ik om 12 uur s'nachts helemaal fit zijn. En... Maar ik heb de afgelopen twee dagen, ben ik steeds keurig rond 11 uur, 12 uur gaan slapen. En om 6 uur hadden ze even wakker geworden. Dus vanochtend was ik ook weer uh, vroeg gaan slapen, vroeg wakker. En de hele dag gereden en gezeten en gewerkt. Dus nu heb ik een beetje last van veel slaap. Ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt. Maar als uh, meester Soudama die. Waar is hij naartoe? Is latje... Oh, laat je gaan plassen. Oké, okay. dat is. <laughs> Dit is een hele leuke uitzending, er klopt helemaal niets van. Uh, maar we praten dus met meester Soudama, die is de schrijver van het boek Advocaat in de Belmer, waarin hij verschillende zaken beschrijft. Zoals de oprichting van het advocatencollectief Zuidoost, de eerste zwarte advoca... het eerste zwarte advocatencollectief. Uh, uh, uh, en en de, de zaken die hij heeft behandeld, zoals de SLM-vliegram, de Belmer-vliegram, de. Turkish Airlines-vliegerhamp... en ook uh, zijn politieke zaken die hij heeft gedaan... en zaken tegen de woningcorporatie Nieuw-Amsterdam. En dat boekje luisteraars, als u hem wilt bestellen... kunt u dus naar de website gaan van Tsunami Advocaten of bellen... en dan uh, volgens mij stuurt hij het tegenwoordig gratis op... want hij is zo blij dat iemand uh, zijn boekjes uh, wil lezen... En uh, ja, ik let zo lang, want, want het is echt dat toilet. <lacht> ja, vol, ja. ja, hij moest naar het toilet, hij zat in een bespreking. Uh, uh, in Soetermeer of zo. En toen ja. is hij in die auto gesprongen, hier naartoe gereisd. <lacht> en dan met die gaan zitten. Dus, uh, uh, uh, en Sunny is z'n uh, Oh, kunnen we die telefoon meteen in de uitzending? Dan doen we die telefoon in de uitzending. En dan uh, zit hij erin. Uh, die komen we daar meteen erin. Goedenacht, met die spreek ik. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, uh, Prem, dit is uh, Fleur. Dag Fleur. Met, uh, dag, met een vraag voor de heer zuid -Banak. Maar vooral omdat hij in de Bijlmer uh, advocaat is geweest... dan heeft hij waarschijnlijk van heel dichtbij kunnen meemaken... hoe onze samenleving in de afgelopen twintig jaar is veranderd. Dertig jaar. Ja. Hij is al dertig okay. jaar advocaat. Uh, ja, hij is dertig jaar... Ja. ja. Maar uh, de veranderingen zijn wat mij betreft zo tegen eind jaren negentig in Nederland begonnen. Mm -hmm. En als uh, Rutte zegt, we leven in een fantastisch land, dan vind ik dat echt een, dis een, de het is gewoon een disclaimer voor zijn afbraakpolitiek. En uh, het bijzondere aan Nederland is de sociaaldemocratie. En die is... Uh, Langzaam aan het uh, afbreken. En nou is mijn vraag aan meneer Sudama van: ja, maakt hij zich daar ook zorgen over? Heeft hij ideeën hoe we de sociale democratie in dit land kunnen behouden? Oké, dat, okay, is, dat is, uh, uh, is een goede vraag. Wacht even Fleur. Uh, uh, uh, uh, ja. Latjes Fleur vraagt, heb je ook de afbraak gezien de afgelopen twintig jaar... van die solidariteit en maak je je zorgen? Ja, ja. Ik, ja als democratie, hè? Ja. Ik volg het zo'n beetje. En uh, om eerlijk te zeggen, um, de oplossing is namelijk... dat GroenLinks, Partij van de Arbeid en Socialistische Partij... één grote sociaal-democratische organisatie worden. En dan denk ik van uh, dat we weer die richting gaan... van uh, de Den de ja. Uyl, Willem Dries... En noem maar die figuren. Dat, dat, dat, is mijn, dat, dat is mijn visie en mijn oplossing. Ja, dat is een wens. Maar kijk, uh, je kunt, de Partij van de Arbeid is echt uh, naar de marges uh, geworpen. Maar uh, de socialdemocratie democratie wordt wat mij betreft door partijen als Denk, GroenLinks, SP uh, nog wel behouden dus de partij van de Arbeid, wat mij betreft die zijn de democratische Ja, maar Fleur bewijkt. Fleur Fleur, mag ik even sorry, ja. mag ik onderbreken wat ja. Lats zegt? Ik denk dat Latj je analyses deelt. Maar Latj ja. uh, Sudama, meester Sudama, ik noem hem Latj hij heet Latjman Sudama. Maar uh, uh, Ja ja ja, maar, maar, maar wat Sudama bedoelt is je kan wel klagen over wat er niet goed is, maar hij zegt hm. hij denkt oplossingsgericht, zo ken ik hem. Hij zegt die oplossing moet komen door weer een brede beweging te maken waar niet het ego van belang is maar weer het ideaal. En daarom ja. noemt hij Drees. Ik vind Den Uil een, een, een rotzooi, want die heeft Suriname geabandoneerd samen met Prank. Maar goed, uh, zijn sociale, sociale ideeën waren iets beter. Maar dus, kijk Fleur, want ik weet dat jij, uh, net als ik, ik was ooit lid van de Partij van de Arbeid. Ik ben ook een gefrustreerde XP van de Aar. Die gefrustreerd is over de, uh, de, de, de rechtse kant die het is opgegaan. Maar wat Lat zegt is: wil je dat weer behouden, dan moet je dus ja. proberen, wat jij dus zegt, denk. SP, GroenLinks, SP van de A fuseren. Wat het CDA heeft gedaan in de tijd onder Lubbers. En dan met nieuw elan en nieuwe idealen weer gaan strijden. Ja. Ja, of, ja, anders, ja, blijf ja je, en, anders, anders blijf je maar in die hokjes van, uh, ja, ja, GroenLinks is bezig met het milieu, en, en SP is bezig met de arbeider, en... Uh, de PvdA is uh, bezig met plus <laughs> <laughs> Hé hey Fleur, dankjewel, we gaan naar meneer Kramer, want ik moet nog over de laatste promotie praten. Okay. Maar heel lief okay, fijn dat je hebt gebeld, dankjewel. Ja. dankjewel. Mogen dankjewel. meneer Kramer ja. erin aan? Hai, meneer Kramer, nacht Hey, prima met Chris Kramer. je lippen, ja? Meneer Chris Kramer, goedendag. Mijn luisteraars kunnen dat taaltje wat u spreekt niet verstaan. In dit land spreken wij Nederlands. Mag ik u verzoeken dat te doen? Want uit respect voor mijn luisteraars, doen we niet aan particuliere radio hier. Hey. Prim met Chris Kramer. Hoe gaat ik het weet met u bent meneer Chris Kramer, maar het vervelende is... Want u zit op ja. de nationale radio Hilversum 1... waar mensen één. van Limburg tot Leeuwarden... waar mensen op Curaçao, Bonaire, Rusland... Siberië, Berlijn, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Italië, Frankrijk... luisteren, dan kan ik toch niet op particulier... en dit wordt nog betaald uit belastinggeld. Dus als we een praatje willen maken, mag u me bellen op mijn mobiele telefoon. Dan gaan we... Op particulier praatje maken, maar nu moet ik u behandelen... zoals alle andere bellers, meneer Kramer. Dus zegt u het maar. Nou, uh, feliciteerde dokter Sudama voor mij... En alles, al het werk wat hij gedaan heeft en nog zal doen. En jij ook succes met je werk. Ik hoef geen succes te hebben, meneer Kramer. Ik ben al een succes. Ik ben de best betaalde presentator van de publieke omroep... om twee uur op zondagnacht 15. uit mijn nek te wauwelen. Dus succes. Ja, nog meer succes zou ondraaglijk zijn voor me. Ik kan <laughs> dit succes al nauwelijks dragen. Ik begin krom te lopen van het succes. Is goed, jongen. Dank u wel, meneer Kramer. Leuk dat u even heeft gebeld. Latsch. Sudama, uh, uh, jij hebt ook, je bent gepromoveerd. En wat ik grappig vind... Luisteraars, ik moet dit even zeggen. Ik vind Lach een van de briljantste mensen die ik ken. En hij heeft een voorliefde voor boeken. Hij is een boekenfreater. Als we ergens lopen... We liepen samen in Amerika. Dan loopt hij weer. Een, en dan gaat hij politieke boeken kopen, juridische boeken, eh, volgens mij. Eh, en toen heeft hij besloten te promoveren. En ik dacht, laatst kennende, gaat hij promoveren op iets in dit land... voor de uitgeslotenen der aarde. En je bent gaan promoveren, Sudama, op de grensconflicten van Suriname. Suriname compleet een studie over de mogelijke bijdrage... van het volkrecht aan de oplossing van de Surinaamse grensgeschillen. Ja. Waarom? Uh, Prem, kijk, um, uh, die, die, grens, die grensconflicten die bestaan al uh, eeuwen of jaar, jaren. Voor de duidelijkheid luisteraars, hoe, hoe misdadig Joop den Uyl en Jan Pronk waren, dat ze land onafhankelijk hebben gemaakt, waar maar één grens van vast stond, dat was de grens met de Atlantische Oceaan. De grens met Brazilië stond niet helemaal vast. De grens met het buurland in het westen, Guiana, Brits-Guiana, stond niet vast. De grens in het oosten met Frankrijk stond niet vast. En dat land hebben die misdadigen Jan Pronk en Den Uyl... samen met het Nederlands parlement onafhankelijk gemaakt. En maar de grensgeschillen waren er. En jij bent, maar waarom, waarom dit onderwerp? Waarom niet het onderwerp over de mensen hier in de zorg... of, of, of de uitgesloten of de gefinancierde rechtshulp Waarom Suriname? Nou, ik had ook zoiets van... Uh, ik moet wat terugdoen voor Suriname... He, um, dit is een onderwerp dat nog uh, ligt um, het zal in de, de komende generaties uh, zal hier nog mee te maken hebben het is uh, nergens is het nog zo gedocumenteerd zoals ik het heb gedaan He, er, er is overal wat artikeltjes en uh, zo geschreven en ik heb gedacht van uh, ik breng alle grensproblemen bij elkaar en uh, ik beschrijf het en ik geef ook aanbevelingen en oplossingen van hoe we dit kunnen oplossen. Mm -hmm. He, uh, en ik denk dat ik dan mijn bijdrage heb geleverd. Om aan de regeerders, aan de mensen in Suriname, uh, dat ze dit kunnen meenemen. En. Uh, en, en, en, en, en niet alleen voor Suriname hoor, maar ook voor de Guyana's. Want het betreft zowel Frans Guyana als uh, Brits Guyana. Die hebben weer een conflict met Venezuela. Brits Guyana heeft weer een conflict met Venezuela. Want Venezuela claimt bijna de helft van hun grondgebied. Ja. He, en die hebben ze gebracht... Uh, Venezuela heeft het gebracht... Uh, of nee, Guyana heeft het conflict gebracht naar uh, de Verenigde Naties. Azies. En die hebben het internationale gerechtshof gevraagd om ernaar te kijken. Ja. Maar ik, ik wou, ik wou, wat ik interessant vond aan het boek, Lach, je beschrijft ook de conflicten tussen Mexico en Belize... Guatemala, El Salvador, al die Zuid-Amerikaanse landen. En als je het leest, dan denk je... Jezus, wat hebben die koloniale mogendheden er een potje van gemaakt? Nee, maar dat is... Maar het is weet je, Prim, um, ik heb bewust um, een aantal Zuid-Amerikaanse landen... die grensproblemen hebben, beschreven... Nee zodat Suriname ook kan leren of zien hoe hun hun problemen hebben opgelost. Mm -hmm. En wat ze ermee hebben gedaan. Zo um, uh, so, so hebben uh, Belize en Guatemala uh, hebben geprobeerd... om hun problemen aan het volk voor te leggen via een, een, een referendum. Mm -hmm. He, een referendum. En wanneer uh, hun volkeren zeggen van, uh, dat uh, het parlement... Uh, het, het, uh, het, het uh, conflict mag brengen naar het internationaal gerechtshof... dat zijn hun parlementen daaraan gebonden. Mm -hmm. hè? Want je weet, wanneer je praat over grensconflicten... dan komen er allerlei nationalistische gevoelens naar, naar, naar voren. Mm -hmm. En wanneer overheden zonder hun, hun, hun volkeren of parlement... proberen of, uh, uh, uh, op, op grenzen te, te op te lossen, eenzijdig... dan krijg je dat de gemoederen verhit raken... En dat men dan het niet eens is van hoe regeerders dat oplossen. Ja. En dus zo, zo zijn er een aantal van die landen waar hun problemen zijn opgelost. En ik heb zoiets van Suriname kan daaruit leren in trekken. Wat ik bijzonder vond is dat Brazilië in Zuid-Amerika... Ik, ik wist het niet, of tenminste misschien in mijn onbewust zijn... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grenst dan 10 of 11 landen... Ja. He, aan Frans-Guyana, Suriname, Guyana, Venezuela, Colombia, Peru, Bolivia, Paraguay en Uruguay. En daar waren er grensconflicten. En Brazilië heeft ze allemaal vreedzaam opgelost. Nee, precies. En daarom is Brazilië een voorbeeld van een land. Uh waar je naar dit soort uh, uh, mogelijkheden moet bekijken. Bekij en ze hebben een geweldige instituut, de Rio Branco-instituut... Mm -hmm. waar allerlei diplomaten worden opgeleid om grensproblemen op te lossen. Mm -hmm. En ik zeg, hoe kan de Surinaamse regeerders... ga bij Brazilië uh, in de leer, ga kijken hoe ze hun problemen oplossen. Mm -hmm. Kijk, bijvoorbeeld Guyana, hè, de, Engelsen. Mm -hmm. de Engelsen. De Engelsen zijn uh, de meest slechte... Uh, uh, uh, Regerders, of althans uh, autoriteiten, die grenzen kunnen oplossen. Een van de, een van de uh, langdurigste grensconflicten was het conflict tussen uh, Brits-Guyana en Brazilië. Ja. Hè? Uh, maar overal waar uh, Engelsen te maken hebben met grensproblemen. Daar kan, je, daar kan je dus jaren meten. En Suriname heeft nu te kampen met een Brits een, Nederlands. Een, een Brits, uh, Nederlands. Brits een Britse kolonie, ja. Guyana, waar, waarmee een grensprobleem is. En dat wordt heel moeilijk. Dat ja. wordt heel moeilijk. Ja. Maar goed, uh, um, je, je, je, kan, je kan leren van de andere landen, en met name Brazilië. Kan je dit boekje kopen bij jou of stuur je het nu gratis op? Dus als uh, mensen willen uh, naar advocatenkantoor Sudama... Nee, nee, nee, dus uh, dit is wel via de boekhandels te verkrijgen. Suriname compleet? Ja. Uh, van Lachman-Soudama. Als je bij bolkom, noem maar op. Uh... Oké. Okay. Lach, ik moet even naar mails en dan, weet je, de, kijk, want er schijkt wat uitleggen. Uh, uh, uh, uh, beste prim, Trump en Reagan in het goed schurken staat te breken door keihard economisch en desnoods militair handelen. Twee maanden geleden dacht iedereen dat Wereldoorlog 3 Wereldoorlog eraan kwam met Noord-Korea. Alleen als Noord-Korea nu ineens een maklammetje wordt tegen de buitenwereld, is het ineens oké okay dat daar concentratiekampen zijn waar erge bevolking wordt gemandel, gemarteld? Hoor daar weinig over in alle euforie. Groet Niels Seelenberg. Niels, misschien moeten we jouw mail doorsturen naar... Uh Wilbert Stuifbergen, daar kan hij behalve China ook over Noord-Korea praten. Nieuwe beving in Groningen. Groningen is helemaal anders te boven van het oranje geweld. Hartelijke groet uit Berlijn van Job Sieraad. Goedenacht, hoogachtend opper Nederlander. Je hebt 100, nee, 200 procent gelijk. Rutte is een Pinocchio. Zie foto, groetjes van bierboekschrijver Patrick Kroon. Uh, laat je kijk. de blanke Germaan in dit land moet je vergelijken met de Indiaan. Die al die buitenlanders zijn gekomen hebben de Blanke Germaan en het Germanisme vernietigd. Weet je nog wat de Germaanse religie was? Nee. Nou, en omdat dit programma, net zoals jij, want ik ben advocaat geworden bij het collectief, omdat ik ook de verworpenen der aarde wilde helpen, helpen de onderdrukte, is er hier iedere zondag na rond kwart over neen. Lang, slank, atletisch gebouwd, staal, ogen en hart van goud. De Blanke German. Blanke Germaan goedenacht, goedenacht. Ja, Ik weet niet wie dit is. het is een blanke Germaan. Er is uit de Germaanse lobby gekomen. En toen is hij naar voren geschoven als de laatste der Mohicanen bijna. Om het op te nemen voor de blanke Germaan. En zijn licht vanuit het blanke Germaans perspectief op dit land. Want meneer de blanke Germaan, wilt u zo daar maar even uitleggen... dat u, dat vreemdeling, eigen land bent. Want u kunt uw religie niet meer beleven, toch? Nee, dat, dat is zo. Ik ben hier echt als laatste overgebleven... Ik heb hier al eeuwenlang mensen zien binnenkomen. Ja. Ik, ik ben eigenlijk een gastvrij mens. Daar, daar ligt het niet aan. Maar het is gewoon helemaal uit de hand gelopen. Gewoon de <lacht> laatste. 2000 jaar. 1600 jaar. Ja, maar ma ja, ja. Ma ma ma ma ma meneer de Blanke Germaan, ik, ik moet toch iets moet me kwijt. Hè. Jullie waren een trots volk. Jullie mepten iedereen. Jullie hadden goden die konden donderen. alles. Hoe is het dan, die, die, die christen, um, sommige mensen noemen dat. Ik herhaal luisteraars, zijn niet mee woorden. Maar ik heb me die vraag voor gelijk. Hoe zijn die christen, honden en die Joodse apen gelukt om jullie uit te moorden en dit land over te nemen? Ja, dat is een soort toch het, het, het vergif, het opium van het volk. Hè? Wat, ze, ze beloofden ons van alles. En daar zijn natuurlijk vooral de half-Germanen... en de bos-Germanen voor gevallen. Ja. Dat zijn de Franken geworden... ja dat kunt u allemaal terugzien in de fantastische documentaire Radboud, die gaat uitkomen. Wanneer komt. En... Ja, ik, ik moet. Klaas de Jonge, die het produceert, is ook de producer, producer van Tuintje Mijn Hart. Ik moet Klaas even vragen. Uh, uh, wanneer het. Ik zal volgende aantekening maken. Sanni stuur een mail voor me dat ik het niet vergeet. Klaas de Jong bellen over Radboud. Ja, ga verder, uh, Blanke Germaan. Ja, en daar is het, daar is het fout te gaan. Ze beloofde Radboud bijvoorbeeld de hemel. Ja. En als die zich maar liet dopen. Ja. Maar Radboud was natuurlijk een hele verstandige man. Die vroeg als eerste: kom ik daar mijn voorouders tegen? Ja. En toen zeiden ze: nee, want die zijn niet gedood. Toen zeiden we: laat maar. Ja, ja, ja. ja. Eh? Maar op de duur komt het zo'n overmacht. En ja, het is, het is gewoon uit de hand gelopen. Het is... Ja. Nee, want die Picten en die zo. Kelten... want ik was, ik was voor een research van een van boek... wat ik wil schrijven, uh, was ik in Versailles. En uh, uh, uh, daar, daar zie je dan weer... dat die Picten en die Kelten... Die, die, die, die, die, die, die, die zijn van Engeland afgedaald... en zijn eigenlijk Parijs begonnen. Ja, ja dat is het ook. Hè. Het is, kijk, ik ben, ik ben een hele grote fan van de Ierse muziek. Ja. Maar niet van Ierse zendelingen. Nee. Want het is, vanuit Ierland is het hier terechtgekomen. Ja. En daar is... Ja, Fantastische mensen hier, is een mooie muziek, goede whisky. Maar dat is toch een minder als het het is zo dan, maar Zou u voor de laatste Germanen nog een zaak kunnen maken... dat ze <lacht> claimen dat het Germa het, de Germaanse religie met Wodan en Thor... en hoe heet die andere, uw oppergod ook alweer? Uh, we hebben Tier, de god van de oorlog. We hebben Freya, van de liefde. Ja. En ja, we hebben alle, ma alle dagen. Hè? Maar alle jullie dagen. hebben geen enkele Germaanse feestdag meer. Jawel, midzomernacht. Mid ja, maar dat is geen officiële vrijheid. En... Ik heb het over nationale feestdagen. Nee. Meneer Soudama, nee, zou u voor de Germanen een rechtszaak kunnen beginnen... dat ze als autochtone bevolking van dit land ook recht hebben... op nationale religieuze feestdagen? Wel, Prem. Want kijk, de christenen hebben al die feestdagen. Eerste Pinksteren, Tweede Pinksteren, Hemelvaart. Eerste Pasen, Tweede Pasen. Eerste Kerst, Tweede Kerst. En waar zijn onze Germanen? Nou, ik de oorspronkelijke ja, bevolking van dit land, die dit land heeft opgebouwd uit het moeras met hun eigen handen. Paul Sminia <laughs> klaagt over die ootjes hier. En de dingen, de Germanen zijn uitgemoord. En jullie zitten hier allemaal te lachen. Maar hoe kan anders? Ja. Wat moet ik anders, ja. dat moet ik anders doen? Jasminia, dat is ook weer een foute naam, hè, Blanke Germaan. Ja, ja dat, is is, dat is dus geen Germaan. Nee. Wij nee. en uw officiële gast zijn Ariërs onder elkaar, maar ja. Sminia. Ja, dat, de, ik weet niet waar dat vandaan komt. Uit Friesland dat klinkt gewoon ja. niet goed. Ja, denk ja. maar, je voorouders komen ergens vandaan. Een ja, tsunami Friesland. aan vreemdelingen. Maar, uh, maar Dat weet ik het niet. Ja, nee. Dat, dat, dat weten jullie ineens niet. Nee, waarom ja. moet ik het weten dan? Ja, ja, die islam is ook een vreemde religie. Maar de eerste vreemde religie die hier kwam was het christendom. En daarna het jodendom. En daarna de islam. Eigenlijk zijn die islamieten sukkels dat ze zo laat dit land zijn binnengekomen, Blanke Germaan. Ja, en dat, dat zijn ze ook, hè. Want ze zijn dus echt gewoon. Dat is twee weken geleden, ik heb daar vorige week over gezwegen. Maar de schat van Harold Blauwtand is opgegraven. Ja, ja, ja, ja, ja. En wat werd daar gevonden? Syrische dienaars. Aha. Dus? Vandaar dat u gehuwd bent met de Syriër, voor... omdat uw voorouders al zaken deden met ze. Het, het is het bewijs van het verbond tussen de Syriërs en de Germanen. Oké. Okay. Maar, het, Mr. Soudama, het... Maar ik ben Blanke Germaan, niet voor Syriërs. zou u zo een zaak. Uh, uh, uh, uh, en ik ben bereid dat te betalen... want we geeft gewoon uit eigen zaak... namens de blanke Germanen... dat die eisen van de overheid... dat als oudste autochtone bewoners van dit land... er een nationale feestdag moet komen voor hun religie. Welke dag zullen we kiezen, Blanke Germaan? Nou, Midwinter, mid en dan kunnen we zeggen dat... Ze hebben gewoon kerst van ons gestolen en een paar dagen verplaatst, maar het is het Midwinterfeest, 21 december. Oké, okay, dus Portugal. we willen 21 december, een nationale feestdag, het Midwinterfeest, en dan gaan we dansen rond de brandende boom om onze goden te eren. Ja. Zou u die zaak willen aannemen, Mr. Sudama, als zeer succesvolle advocaat? Hoeveel Germanen zijn er. <lacht> de, nou, de blanke Germaan die hier is, ik maak nu uit, alles is het maar één, het is ja, maar, de oorspronkelijke nee, bevolking. voor één persoon, het moet een volk zijn. Het moet niet een individu zijn. Blanke Germaan, misschien ja. moet u een oproep gaan doen, want op Kijk Twitter. De Kijk, de Koerden, dat is een volk. Maar de Germanen zijn een volk, alleen ze zijn uitgemoord. En ja. ze zijn vervolgens gedecimeerd, zoals die abor Aboriginals in, in, in Australië of die Indianen in Amerika. Ja. Ze bedreigen ja, de mens, Blanke Germaan. Ja, ik zit, hier, ik zit hier met tranen in mijn ogen. Ik ben, ik ben het zo roerend met u eens. Ja, ik, ik, ik, Dit is precies wat het is. Ja, gelukkig. Nou ja. Uh, had u nog wat, Blanke Germaan? Wat u met ons wilde delen? Ja, nou, ik, ik, ik wilde gewoon nog een, een klein dingetje zeggen. Gewoon, er is ook deze week een, een opgraving gedaan in Zweden. Werd een heel dorp was daar uitgemoord. En ja. om belang van onze orale traditie... En dan niet in de interpretatie van Gordon... maar echt de <lacht> orale traditie. Daar ging al 15 eeuwen spookverhalen op. Die plek moet je niet komen, daar moet je niks bouwen. En nu zijn de opgravingen gedaan en toen bleek... er is heel dorp uitgemoord. Maar om nog eventjes te zeggen dat wij niet zo erg zijn... want in Peru zijn echt een massagrap van... van Kinderofferaars gevonden. Dus die Indianen, ja. die waren veel jaar dan wij. Ja, die Spanjaarden hadden wel gelijk om ze allemaal de kop in te slaan, hè? Ze waren moordenaars. Ja, ja. Nou, maar ja. ik ben er gewoon voor, als, als er iets fout gaat, dan zijn het hun... ...en als er iets goed gaat, dan zijn het wij. Ja. En ik heb graag gewoon een zonneboek. Oké, okay, maar ik ga voor de documentaire over uh, Radboot. ...ga ik inderdaad Klaas de Jonge bellen om te kijken... ...of uh, uh, uh, we de documentaire uh, extra aandacht kunnen geven. Ja, dat zou heel mooi zijn. Dat okay. is echt heel blanke Germaan, dank hier. u. En, en neem de tip van meester Souda, maar ter harte zoek nog wat meer luisteraars. Bent u een blanke Germaan en bent u bereid om een DNA-test te doen om te bewijzen? Wat is uw Twitter-adres ook alweer, blanke Germaan? Ik heb mijn Twitter-adres veranderd in Bonafide Germaan... Oh. omdat er steeds meer mensen zich blank begonnen te noemen op Twitter. Okay. Dus ik ben nu de Bonafide Germaan. Oké, okay, ik wil oh. twitteren naar Bonafide Germaan... en u mag mailen naar Zwarte Priet Praat... En dan moet u wel bereid zijn om een DNA-test te doen... waaruit blijkt dat u inderdaad een afstammeling bent. Want niet van de Boschermaan, hè? Uh, uh, uh, meneer... Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Het, is, het is echt Friesland en Noordelijke. Ja, dat, dat u echt daar een, een, een afstammeling van bent. En dan als we... Meneer Sodama, hoeveel Germanen moeten zich bij u melden... voordat u een rechtszaak wil beginnen... zodat zij hun officiële feestdag krijgen voor hun religie? Want wij gaan samen een kerk oprichten, Blanke Germaan en ik. De Germaanse kerk. En dan gaan we ja, daar ja. erkenning voor vragen. En dan word ik, wat word ik, Blanke Germaan? U bent de profeet. Ja. Het moet commercieel zijn. Ik zal dan de hoge priester zijn? Ja, hij wordt de hoge priester, ik de profeet. En dan gaan we een Germaanse kerk oprichten. Oké. Okay. Voor de oorspronkelijke ja. bewoners van dit land. Maar u wilt u, u wilt die rechtszaak doen, want er verstand. Nou, weet je wat, we gaan gewoon een Blanke Germaan zoeken. Ik zie het al deze aarde wil het niet voor de Blanke Germaan opnemen. <laughs> Nou ja, weet je wat we doen? We gaan gewoon subsidie in Kuwait aanvragen. <laughs> en dan gaan we de Koran herstrijven. Blakke en... dan Germa, je tot uit. de volgende week. Dus we gaan naar, wat was uw Twitteradres? Hoe ga we weer? Bonafide Germa. Oké, okay, Bonafide Germa. dankjewel Bonafide wel, Bonavide Germa. Tot de volgende week. Mag ik Jack even in de uitzending, alsjeblieft, als het kan? Ja. Ik Dag, hoop dat het allemaal niet waar is. <laughs> ik lach. Een Dag post, Jack. Hallo? Ja. Hem, ja. ja, ja. Nou, mag maar. je eerst even een hart aan de zeggen, want uh, die meneer die uh, hele verschrikkelijke dingen over jou zei, dat uh, vond ik heel leuk dat je dat telefoonnummer van hem bekend hebt gemaakt. Ja. Nou, dat telefoonnummer bedrijf... was, wacht even, ja. laat maar kijken of ik het ja, juiste... Ja, nee, nee, nee, nee. nee, wacht even, nee, laat me nee, even het nee, juiste nee, dan... telefoonnummer geven, want ik moet niet het verkeerde telefoonnummer geven. Even kijken, het nee, telefoonnummer nee, dat, van nee, die nee, man nee, was <laughs> 06... Het telefoonnummer was 06 458 77992 ja, de man ja, die mee... Een, wat vond hij ook maar, alweer? Een, nee, flikker. flikker, flikker uh, uh, een zweetflikker of zoiets. Uh, nee, met, maar, ik, maar, maar, maar even nee, Jack, nee, ik Jack, maar Jack. Ik ben voor de ja, vrijheid even, van... Jack, even. Ik ben voor de vrijheid van ja, is, uit de, En ik stel het op prijs. Kijk, dit ja. is de zender van alle Nederlanders. Die worden uit, en mensen ja. die belasting betalen. Dus ik vind dat ik die man niet moet censureren. Ja, Alleen die man belde af. Dus ik vind in het kader van vrijheid... Maar zeg het maar, Jack. Ik vond het ook sympathiek dat je zei dat je 1400 eh, bruto hè? Krijg, Nee, meer, deze, dan, meer, dan, <laughs> meer dan 1450 euro bruto. Ja, maar ik ja. nee, vond deze discussie... Ik, ik zat even te luisteren weet je, over dat hele Germaanse gedoe. Er is natuurlijk allemaal flauwekul, weet je wel. Hoe ja, bedoel al, je flauwekul? Dat zijn de onstremelijk... Maar die volkeren zijn allemaal opgejaagd door de Hunnen. Ja. Die, het, Niet alleen de Hunnen. Ja. De Hunnen, de, ja. de Picten, ja, de Romeinen... Ja. En, ja, ja. Ja, we hebben één grote volksverhuizing gehad. dat was het? 300... Uh, nou, eh, ongeveer. Hè, zo ja. beetje, hè, tussen 300 en 400 hebben we de grote volksverhuizing Helemaal gehad. gelijk, Jack. Maar Jack, ja. Jack, Jack, Jack. Jack. Ja. Jack, Jack. Voordat je de geschiedenisles gaat rieven, ja. Jack. Jack, ja, het okay, punt ja. wat ik wil maken, Jack, ja, namens okay. de blanke Germanen... is dat de ja, ja. autochtone bevolking van dit land, de Germanen... is een, ieder ander is een vreemdeling. Wanneer stop je een vreemdeling te zijn? Ik zeg, voor eeuwig. Of we zeggen, na tien jaar ben je geen vreemdeling, of na, want mijn kinderen, die hier, mijn, mijn, mijn kinderen zijn hier geboren, m ja. mijn schoonzoon is hier geboren, Be beide schoonzonen zijn hier geboren, ja. en hun kinderen ja, ja. zijn gewoon 100% Nederlands, maar zijn zwart ja. en toch blijven er witte mensen, zoals Surinamers noemen, en zwarte, en buitenlanders, dat zijn gewoon hartstikke Nederlanders. Dus ik zeg, of ja. we noemen iedereen Nederlander, of ik ga iedereen specifiek noemen wat hij is. Nou ja, goed, dus ja, ben jij een Hugenoot? Of ben jij een Pik? Uh, of ben jij uh, je ja, een Kel? Nou ja, nou nee, ik, ik ben anarchist, maar ja, goed. Ja, okay, ja nee, ik, ik ja, maar, maar waar komen je ik, voorouders ik, vandaan, ik, Jack? Kom op. Maar goed. Dat, ik, dat ik het niet weet, uh, Prem, dat ik het niet weet. En nou, dat, dat is nog, nog schandelijker. Dan ben je nep-Nederlander. Maar goed, wat ja, wilde ja, je nog, Kwee-Jack? Ja, ja, ja. Officieel, ja. Dan ben ik, als jij mij nep-Nederlander noemt, dan uh, kan ik daar vrede mee. hebben. Ja, maar ja, maar het, is toch, het is toch helemaal geen punt, weet je. Nee, maar, maar wat wilde ja, je nog, Kwee-Jack, want we moeten naar Wilbert. Nou ja, over de, over de democratie nog even, want daar ging het ook even om... Ja. Uh, uh, uh, de, de, de Partij van de Arbeid, de SP en uh, allemaal een beetje de gepasseerd. Ja, Kijk, ik, ik ben een beetje van de oude stempel nog. Hè. Ik, ik kom eigenlijk nog van uh, ja, toen de SP net was opgericht... en toen was het nog de communistische enigste partij in Nederland... en, ja. en uh, ik vind toch eigenlijk ja, dat... Uh, ik bedoel, ik, ik, ik jij, jij, jij dat niet samenvatten, er staat één over, ik moet naar Wacht de huidens, de zoekende, we hadden vroeger de, de Nee, maar de, de, de, de, wat de, de wil je de zeggen? De Punt. nu samenvatten, nou, ik, Jack. Ik, ik, ik vind dat, dat, dat als wij euh, terug willen naar een. toch euh, naar een directe democratie? Ja? En ik zal niet gelijk zeggen dat we naar de, de, de Raadrepubliek. Nee, nee, maar, eh, maar oké, okay. goed. Jack, dank naar, naar dankjewel de, voor het bellen, maar nee. ik moet echt afbellen. Sorry, Jack, maar ik moet. want Wilbert Steufbergen, is er Wilbert bijder? Ja. Jawel, Prem. Oké, okay, Wilbert, weet je toch als de vrede gesloten wordt met Noord-Korea... het ook opnemen voor de Noord-Koreanen in concentratiekampen? Uh, nee, ik, ik heb wel genoeg aan China. Laat Jack aanhouden. Zeg aan Jack, laat hij aanhouden. Dan komt hij, hij, hij, naar mag, hij mag me best wat uh, informatie sturen, maar... Uh, wa wa wa waar, waar, vind... moeten, waar moeten ze naar mailen? Mensen die informatie willen sturen naar uh, uh, Wilbert Stuifbergen. Waar kunnen ze naartoe mailen, Wilbert? Uh, Wilbert, Aperstaartje, C-I-I f Oké, okay, dus wel dat Dat het was toch druk ik hoor een echo op het Ja, maar dat, is, dat is die nieuwe studio, jongen. Er zijn zoveel okay, hoofdpijlen. Kijk, die mensen die dit ontworpen hebben... die willen niet dat het interactief wordt en zo. Die willen zenden. En die, dus dan zetten ze echo voor participanten, weet je wel. Dus ik weet dat je echo hebt, dus ik ga je aankondigen. En dan moet je ja. de echo vergeten. En zet jij Jack in de wacht, Die Zeg hem na, Wilbert. Mag hij... Uh, uh, Jack, als je weer belt, dan mag je na, Wilbert in de uitzending. Luisteraars. Er is één man die strijdt voor verschrikkelijk veel onrecht. Hij is een donkey shot. Hij snapt niet dat de wereld om geld gaat en dat het allemaal gaat om geld, geld, geld, geld... geld en dat China groot en machtig is. Maar toch, hij wil u een moreel appel op u doen... en hij scheldt iedereen uit, inclusief mee... en toch krijgt hij iedere zondagnacht de kans om uit zijn nek te kletsen... en dat geeft mij de tijd om te gaan plassen. Hier is Wilbert Stuisbergen. Een nacht, heren en dames. Op 5 mei is de gemeente Putten gastheer van Real Human Bodies... En wel het kasteel De Varenburg. Waarom zeg ik dat nou? Er is namelijk alarmerend nieuws over de Oeigoeren uit China, dat opvallende overeenkomsten heeft met de gemeente Putten, zwaar getroffen in het oorlogsjaar 1944. In dat jaar werd namelijk Putten, werd in Putten door het verzet een aanslag gepleegd op Duitse militairen. Als represaille werd vrijwel de gehele mannelijke beroepsbevolking in Putten opgepakt. 659 mannen. Daarvan stierven uiteindelijk 552, hoofdzakelijk in kampen als Nooyengamme. Ook werden ruim 100 woningen in brand gestoken. De meest wrange parallel met de Oeigoerse bevolking is dat er plaatsen zijn waar bijna geen man meer te vinden is. Opgepakt door de Chinese geheime dienst, de PSB. Het nieuws uit China is namelijk dat tussen de 500.000 en een miljoen Oeigoeren nu gevangen zijn in wat men noemt political education centers. De melding komt van het Amerikaanse congres en wel de CECC, de Congressional Executive Commission on China, voorgezeten door de Republikeinse senator Marco Rubio. De CECC vraagt de Amerikaanse ambassadeur in China om een onderzoek te doen... in de concentratiekampen in de provincie Xinjiang, waar de meeste Oeigoeren wonen. De reden dat dit zo alarmerend is, ligt in het feit... dat inmiddels van de gehele Oeigoerse bevolking bloed en DNA is afgenomen. De Oeigoeren zouden nu wel eens de sinistere wedstrijd met de Gong kunnen gaan winnen. Wie de grootste slacht of een groep van de orgaanoogst zal zijn... Ik had het over de parallellen met Putten. Ook van de Oeigoeren worden de moskeeën vernietigd. En zij worden vaak beschuldigd van het plegen van aanslagen. In een aantal gevallen terecht. Maar in meerdere gevallen wordt een incident door China uitgelokt. Bijvoorbeeld in de plaats Boulaksu. Daar begint bijvoorbeeld Dat begint met militairen die twee moslimvrouwen de hoofddoeken aftrekken. Als er op verzet komt van honderden Moslimmannen, worden plots alle Oeigoerse mannen opgepakt in het hele dorp. De bronnen zoals AP, Associated Press, zeggen nu dat de Chinese geheime dienst, de PSB, trots meldt hoe groot het percentage Oeigoer is dat men oppakt. In Xinjiang is dat al 10%, in Hotan 40%, et de Amerikaanse congrescommissie komt nu tot de conclusie dat er dus tussen een half en 1 miljoen Oeigoeren gevangen zitten, waaronder verslaggevers van Radio Free Asia. Assan Goodman, de onderzoeker van de orgaanoogst, legde meteen het verband met die orgaanoogst. Die begon in het begin jaren negentig met dezelfde Oeigoeren. In putten gaat het om 552 vermoorde mannen. De gehele Oeigoerse gemeenschap van 70 miljoen is nu doelwit. Van die orgaanoogst. Vraagt de VS hun ambassadeur in China om de concentratiekampen van de Oeigoeren te bezoeken? De ambassadeur van China in Nederland, Wu Ken, plaatste een advertentie in het NRC afgelopen vrijdag 27 april. Hij reageert op de handelsoorlog die Trump begonnen is met zijn land. Hij stelt onder andere in zijn advertentie dat China vrijhandel wil. Let op het woord vrij en een veilige gemeenschap wil opbouwen voor de mensheid. Hij verwijst onder meer naar de regels van de WTO... de Wereldhandelsorganisatie. Jammer is dat China niet zo veilig is voor de Oeigoeren... die hetzelfde onheilspellende lot wacht als de mannen in Putten eens. Jammer dat China in die political education centers... de Oeigoeren en Falun Gong als slaven laat werken... totdat het hun beurt is om hun organen eufemistisch gesteld, af te staan. In de regels van de World Trade Organisatie staat vast wel iets vermeld... over dat slavernij niet is toegestaan. Reden waarom dezelfde ambassadeur Wu geen pottenkijker toestaat... in de kampen met de Chinese vrije vertaling van arbeid machtvrij. vrij. Arbeid macht vrij. Die vrijheid wens China... De wereld één groot concentratiekamp. Wat in, China, wat in Xinjiang reeds realiteit is. De cameradichtheid is er gelijk Big Brother. De orgaanoogst op de bereikte reeds een paar jaar geleden het zilveren gruwelijk. En in Putten, in Kasteel de Vanenburg, mag men notenbenen op bevrijdingsdag 5 mei lijken kijken. Ik ben benieuwd of de reactie in Putten nou heel anders is. Tot nu toe namelijk heeft de grote meerderheid van bezoekers... van Real Human Bodies geen enkele boodschap aan het feit... dat men mogelijk naar de Chinese variant... op de 552 vermoorde puttenaren staat te kijken. Ik hoop dat die 552 niet voor niks gestorven zijn. En nu weer, Prem. Oké, okay, dankjewel Wilbert. En tot de volgende week. Uh, uh, luisteraars, uh, we hebben nog weinig tijd. Het is 1 uur 38 minuten en 36 seconden. Het is Hilversum 1. Het programma heet Zwarte Prietpraat van Pont. De smurf is Ansbeentjes. De opvangsmurf die de telefoon aanneemt, mails uitprint en kleert met zieke media webcam is Sani Blonk. Gats is meester dokter Lachman Sudama, advocaat in de Belmer en Paul Schminia. Sudama, uh, Lach Sudama, de Belmer. Uh, uh, je, behalve dat je er advocaat bent, heb je er gewoond. En ook in die hoge flats. Daar zijn je kinderen geboren. Je woont nog steeds in Amsterdam-Zuidoost. Uh, is in jouw ogen de Belmer ten goede veranderd? Ja, ik, uh, ik, er zijn er, uh, zowel wat, wat huisvesting betreft... De, de flats, een heleboel van die flats uh, zijn gesloopt. En daarvoor zijn... Uh, een heleboel eengezinswoningen gekomen. Mm -hmm. um, er zijn nieuwe winkelcentra erbij gekomen. Uh, um, de Belmer begon met ruimtelijke vernieuwing. Ja. Hey. Nou, van een achterlijke architect die dacht ik plan daar dingen neer de maakbaarheid. Het was ook typisch zo'n P van de mislukt project met drie vier gescheiden lagen. Nee, maar wat je had vroeger, prem was uh, inderdaad... al die, die, die, die, die verslaafden van, uh, van uh, de cd die kwamen allemaal naar de Belmer. Ja. en het was, het, was, het was vreselijk toen. Ja. Niemand wilde toen in de Belmer uh, wonen. Maar, maar nu... Ja. Um, i, i, uh, Belmer is booming. Ja. Belmer is booming. Ik bedoel, uh, sociaal, ook uh, ruimtelijk bekeken, de woningen... maar ook... Uh, wat, wat activiteiten betreft onder bewoners, uh, sociaal-maatschappelijke organisaties, is echt een uh, levendige stadsdeel geworden. Je bent nog steeds advocaat, al 30 jaar. Merk je jouw klanditie ook veranderen? Vroeger en nu? Ja, dus kijk, vroeger deed ik uh, was, was ik meer uh, algemeen, ik deed van alles en nog wat, uh, meer algemeen advocaat, veel restgebieden. Uh, en nu, nu beperk, beperk ik mij tot uh, maar twee rechtsgebieden, ge, meer gespecialiseerd. Uh, Vreemdelingenrecht en strafrecht. En letselschade? Uh, uh, heb ik ook afgestoten. Dus als er nu een vlieger aan plaatsvindt, ben jij geen advocaat? Uh... Mm, nee, ik denk uh, dat moet je laten. gespecialiseerde advocaten nu. Het wordt alleen... Uh, er wordt nu meer en meer gevraagd van je, meer gespecialiseerd uh, wordt er geëist van je. Uh, je moet alleen cursussen nu gaan volgen. Uh, en dat zie je met uh, meer advocatenkantoor gebeuren. De eisen worden, uh, worden strenger en hoger. Mm -hmm. He, uh, dus advocaten moeten zich gaan specialiseren. Maar Latj, 30 jaar geleden werd je advocaat. De problemen waren hetzelfde. Je bent. Begonnen vanuit de emancipatorische gedachte met het advocatencollectief Belmermeer. Je bent succesvol geworden in vriendenrecht, in huurrecht. Vliegramp is letselschade officieel. Waarom zou het nu zoveel anders zijn? Um, het hier. is toch logisch nadenken en de juiste wetsartikelen en uitspraken toepassen... Zo simpel blijft het toch? Ja, maar tegenwoordig uh, moet je toch uh, op de hoogte blijven... van de, de veranderingen, de veranderingen in regelgeving. Maar dat deed jij vroeger ook. Ja, uh, maar, maar nu wordt er toch veel gevraagd. De, de, de cliënten zijn veel eisender geworden. Uh, oh. uh, noem maar op. Uh, dus de, de, Er wordt ook nu door de orde van advocaten streng gecontroleerd. Op wat? Op, op de kantoororganisatie. Ja, maar Laats, weet je dat, dat toen ik advocaat was, dat, daarom ben ik ook gestopt. Al is mijn kantoor een puinhoop, als, mijn, als ik alle zaken win voor mijn cliënt, dan word ik toch gezegd: meneer, uw kantoor deugt niet. Terwijl al die advocaten wiens kantoor helemaal deugt, maar alle zaken verliezen voor de cliënt, die komen door iedere controle. Men controleert niet op de kwaliteit van je werk, men controleert op de kwaliteit van jouw ambtenaar zijn. Nee, maar kwaliteit is erg belangrijk nu, Prem. Ja, maar zo is... dame, als je alles goed in een keurige file zet en je hangt die file netjes of, of je zet het in een plastic zak en je gooit die plastic zak onder een tafel, als ik maar uiteindelijk bij de rechter de juiste argumenten aandraag. maar dat ziet de orde van advocaten niet. Ze hebben een soort uniform, ze zijn net als koeien van zondagen die in een, net zoals bij ambtenaren, alles moet in een bepaald compartiment zitten. Er is geen mogelijkheid voor creatieve, rare vogels meer. Ja, nou, er is, er, is wel, er is wel een mogelijkheid om creatief te zijn. Maar um, je organisatie moet goed zijn. De aansprakelijkheden zijn hoger geworden. Um, is er, is, um, beroepsfouten liggen op de loer. Dus al dat soort dingen moeten goed georganiseerd zijn, Prim. Je kan niet meer zeven, uh, acht uh, um, rechtsgebieden doen. Uh, en van alles, van, van alles een beetje op de hoek te zijn. Tegenwoordig moet je je beperken tot een paar rechtsgebieden. Dus je krijgt advocaten die zo gespecialiseerd zijn... bijna zoals in de medische wetenschap... en dan heb je helemaal geen huisarts meer. Je hebt geen algemene advocaat die alles kan opvangen. Uh, die richting gaan we naartoe. En ik bedoel, uh, er wordt ook nog niet zwaar bezuinigd... op de, de sociale rechtshulp. Hè? Ja. Uh, um, je, je, je, je, je kan niet meer zes, zeven rechtsgebieden doen. Uh, oh, somm, somm, somm, somm, somm, somm, sommige rechtsgebieden zijn, zijn, zijn niet rendabel meer om te doen. De, de gefinancierde rechtshulp, dat was bijvoorbeeld... toen ik nog advocaat was, dat iemand de huurschuld had... of bij een van die achterlijke bedrijven, zoals Otto of wat... Uh, uh, lening, iets op huurkoop had gekocht... maar dat was in strijd met de regels... met betrekking tot uh, hoeveel rente gevraagd mag worden... Hè, de, de kleine consumentenzaken. Daar kreeg je nog gefinancierde rechtshulp voor, nu niet meer. Nu niet meer. Nu niet meer. B -b -b -b. een heleboel, een heleboel uh, zaken waar, waar, waar mensen naar je toe komen... voor, voor, een, voor een advies... Vroeger werd het nog uh, toegevoegd, uh, uh, uh, nu, nu, nu zijn er strenge regels bij de Raad voor Restbijst. Dus je krijgt dan die grote bedrijven die kunnen zeggen van oké okay, wij hebben uh, advocaten in dienst, juristen in dienst om de wet te ontduiken en, en, en onredelijke regels te maken. Als er een belang van 200 euro is dan uh, ben je als particulier de pineut. Want dan ja, moet je advocaat 300 euro betalen voor een zaak klopt. van 200 euro. Dat is geen rechtsbelang. Of althans, het, uh, het, het, het weegt niet op. En uh. daarom krijg je nu die stichtingen met al die claims. Ja. Dat je collectieve actie dus gaat richting Amerika. Ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan kan je al die kleine, kleine claims bundelen tot één grote claim. Ja. En dan, dan, dan is het uh, um, aantrekkelijk... Om, om, om, om het aan te brengen bij de, recht, de, maar, de rechtbank. Of, uh... Maar nu is er een advocaat die dat doet... en die wordt onderzocht door de Orde van Advocaten... omdat ze vinden dat hij uh, te veel geld neemt... En, en, en mensen terugverwezen worden. Dus dan worden die mensen die dat doen... het groot kapitaal Wint gewoon in Nederland, Latje? Nou, misschien... De misselijkmakende Facebooks en dat soort nazi's. Ik, ik weet niet over welk geval je het hebt, Prem, maar ik denk dat er dan uh, iets aan de hand is daar. Okay. Uh, weet je wat het leuke is in dit programma, Latje? We hebben een dichter. Yeah. Dat is uh, heet van Gogh. Dus uh, uh, dat wil zeggen dat hij wel enig Germaans bloed moet hebben. Het is een bohemian. Hij vorige week een fantastisch gedicht. En dit programma is niet compleet als hij niet een gedicht voordraagt. Uh, Janus Beidervried. Een hele goede nacht vriend. Hey, ik ben wel een beetje boos op mee Vernoord jongen. Ik vond dat ze Sparta hadden moeten laten winnen vandaag. Vind jij niet? Ja, had leuk geweest hè? Ja, ben je alweer begonnen met jouw of... maar... Sorry, ga je gaan. Ja, nou ja, wij zijn, wij, zijn nog wel in het, wij zijn nog wel in het seizoen bezig. Ja. Ik heb zelf een blessure, dus ligt niet heel even af. We hopen het seizoen nog wel af te kunnen maken. Maar in principe, uh, om terug te komen op je eerder onderwerp. Um, ja, uh, Feyenoord had uh, Sparta gewoon door moeten kunnen laten gaan. En ik vind het van enorm Feyenoord gedrag getuigen dat ze dat niet gedaan hebben. Ja, als Feyenoord aanhangers moet ik zeggen, ik, ik vind dat ook gewoon aan dit advocaten moeten maken. En gewoon moeten ja, zeggen geloof. tegen de keeper, laat iedere bal door. Ja, joh, dat maar moet, dan dat moesten ze wel op doel schieten. Ook, dan moet het wel leuk blijven. Ze schoten niet ja, dan op dan doel, dus de keeper dus kon ook weinig doorlaten. Dat is helemaal <laughs> waar. Het zijn, kops, het zijn meer kopschoppers bij Sparta te horen. Ja, dat is waar. Dames en heren, hier is hij. Onze bohemian, onze levensgenieter. De man die geblesseerd niet meer in het doel kan staan... maar toch weer prachtige poëzie kan maken. Janus Johannes van Gogh. Hilversum 1. Ik mijd veel druktes. Ik ontwijk feestjes. Ik kleed mij stemmig. Nooit oranje. Dus ben gevlucht naar stadhuis en volledig van de markt bevrijd. Ik ben gaan bivakeren in Rokanje. <lacht> een paar dagen aan het strand in de regen. Een beetje Hollander, die kan daar tegen. En ik vind hitte sowieso te warm. Ik heb geen hitte-tolerantie. En daarom ben ik zo gelukkig in de regen aan het strand. Op een kleine dichtelijke minivakantie. En Mark Teflon-Rutte, onze prima Sint-Paris. Stond lachend in de kamer en echt alsof het waar is... dat hij ervan wist dat de Koninklijke Shell moest opdraaien... voor duizenden woningen die bevend bezweken in Koninklijk Groningen. Groningen trilt nog na op haar vesten... maar de Oranjes die zijn weer veilig in het westen. En even een enorm hoongelachte net naar die ene beller. Een mevrouw die het nodig vond om die kinderen, om hun kleding te pesten. Dan heb je tijd over, man. Meningen over kinderkleding, Nou, dat lijkt me niks voor deze show... Als je daar tijd voor over hebt om te klagen... Nou, dan lijkt mijn leven hier wel voltooid sowieso. Bel je op om te klagen? Bel dan over Wiebes. Bel om te schelden op Zegers, Bel om je stem op de VVD-leugenachtig her te overwegen. Bel om of te vragen of er echt gifgas is gebruikt op Syriërs. Bel om te vragen of wij, want die zijn namens ons... die Amerikaanse raketten wel moeten steunen. Nee, zelfs de Korea's worden het nu te gortig in de wereldpolitiek. Maar Mark Rutte blijft maar draaien... Dus de democratie heeft meer dan een griepje opgelopen en is wat mij betreft nu gewoon langdurig ziek. Maar ik lees geen kranten hier, ik zie geen Twitter, alles gaat aan me voorbij. Al kan ik nooit stoppen met die rijmelarij blijven schrijven, want een dichter kan wel aan het strand gaan zitten in de regen. Maar die heeft eigenlijk nooit vrij. Heel versum, ik ben gevlucht. De stad uit voor wat dagen. Een dag of vier aan strand en zee, dat is lang genoeg en al wel wat kort. Ik kan toch nog even een paar dagen zo lekker vrij genieten tot ik stilletjes langzaam 31 straks word. Heel ik meid veel druk, dus ik ontwijk feestjes. Ik kleed mij stemmig nooit oranje. Ik kan u uh, uh, allemaal aanraden de stad uit te vluchten volgend jaar en te gaan bivakeren in Rokanje. Super. Nou, nou uh, Janus, uh, dank wanneer ben je jarig. Ik ben uh, volgende week ergens jarig. Ik weet niet precies welke Oké, okay, en we zullen we even appen, want dan vind ik wel dat ik je moet feliciteren. Woens, woensdag hoor ik. Woens, oh, oh, woensdag. woensdag. Woensdag hoor ik. Hoor en, woensdag woensdag wordt je 31. En groeten aan het meisje. Nee, hey, dinsdag. En, en, oh, het is dinsdag trouwens. Heeft het nog helemaal niet goed ook. Oh, dinsdag 1 mee. Ja. Dezelfde dag als Lajman Lachman maar Hij hey, wordt 60. Nou, dan dus hebben wij een gedeelde verjaardag meer. Ja, ja, ja. Maar jij bent ontzettend creatief en leuk met je gedichten. Maar hij uh, schreef vroeger ook wel gedichten en, en allerlei proza. Nou en Remela, hey, dankjewel. Ja, dus en een fijne verjaardag. Dat zit het inderdaad. In ja, dankjewel. Fijne dag. Doei, nacht. en groetjes aan het meisje, hè. Doe, ik. Oké, okay, dankjewel. Doeg. Uh, uh, la, la, mijn, luisteraars, het is uh, tien minuten voor twee. U luistert naar het programma Zwarte Priet Praat. Ik ga nog proberen met mijn vriend... want voor alle duidelijkheid, luisteraars, Latje en ik zijn vrienden. Ik, heb, uh, uh, ik was student en toen was hij... Uh, ik was toch op de MULO en toen was hij op het Lyceum studentenleider. Ik heb hem erg bewonderd. Ik heb meegedaan aan een spreekfestival... wat hij ooit heeft georganiseerd. Uh, ik kende hem toen als activist. In Nederland hebben we weer contact gehad. En uh, ik ben advocaat geworden... bij het door hem en Dianne Gaar... opgerichte advocatencollectief Bellman Meer. Daar heb ik met veel plezier gewerkt. We hebben samen opgetrokken. hebben samen gereisd in Amerika. hebben onderhandeld met Amerikaanse advocaten. Er uh, zijn nog Goldman Sachs binnengelopen... Uh, waar mijn neef werkte en het Witte Huis. Dus uh, we hebben heel veel meegemaakt. Dus uh, het is geen onbekende. Ik ben niet zoals Sean Hannity... dat ik doe alsof de advocaat niet mijn vriendje is. En uh, ik wilde hem graag aan u laten horen... omdat hij... Ik vind dat hij een bijzondere Nederlander is... die zowel in politiek als in het recht geprobeerd heeft... om een stem te zijn voor de onderklasse. Latje wordt nu 60 jaar uh, aanstaande dinsdag, net als Janus. Maar Janus is wat jonger. Um, ga je tot je dood advocaat blijven? Um, ja, um, ik denk dat ik gewoon advocaat blijf. Uh, maar als er andere uitdagingen komen op mijn pad... Uh, zal ik dat ook uh, aannemen? Je bent jarenlang, er, er, er, er, er vier of zes jaar lang... Hoe lang ben je raadslid geweest in Amsterdam-Zuidoost voor mm, CPN-GroenLinks? 87, 91, Vier jaar. En vier was je gemeente, de deelraadslid? Um, uh, ik weet dat mensen jou een vakkundig en goed politicus vonden... In 1991 ben je gestopt om aandacht te schenken aan jouw advocatenpraktijk. Die groeide en groeide. En je kon het niet meer combineren met jouw lidmaatschap van de Stadsdeelraad. Uh, ik weet dat er een paar keer een beroep op jou is gedaan om op lijsten te gaan staan. Je hebt nee gezegd. Ga je weer de actieve politiek in? Nou, ik, ik bedoel, we worden nu 60. Ja, uh, en ik, ik denk... Uh ik heb toch nog warme gevoelens voor Suriname. Dus wie weet dat er... Uh, Denk je serieus nou om terug te gaan naar Suriname? Ik, ik, ik weet niet of ik terug ga naar Suriname... maar uh, ook via de diaspora maar, zou je een bijdrage kunnen leveren. Maar Lach, vind je niet dat een van de problemen van Suriname... is jij en ik hebben daar gewoond toen de militaire staatsgriep was? Jij en ik hebben daar gewoond in de periode 75 tot 80... Al die mensen die met hun Nederlands paspoort naar Suriname kwamen... zogenaamd Suriname speelden. Maar zodra al hun adviezen iedereen opstookte... en zodra het misging het vliegtuig pakte... en de Surinamer met de Surinaams paspoort was de pineut. Ja. Dus vind je niet... Ik vind, ik vind wat u niet wil dat u geschied doet, de ander niet. Toen ik in Suriname woonde, dat ik een bloedhekel aan die Nederlanders... die kwamen, want ik heb het gezien in 78, ik heb het gezien in 80... Ze kwamen allemaal met hun Nederlandse paspoorten bedweten spelen, zoals Haakmaat en zo. En de, de, de, when shit hit the fan, waren ze als eerst op het vliegtuig en moesten wij in de, in, de, in de rij gaan staan om een visum te bemachtigen om naar Nederland te komen als we wilden vluchten. Ja, maar zijn er zijn zoveel mogelijkheden per hem. Uh, Suriname biedt veel kansen. Het is een rijk land. Het is ah, het 17e rijkste land... aan natuurlijke hulpbronnen van de wereld... volgens de Wereldbank. Ja. Hè, um, het is uh, een van de... of althans het groenste land van de wereld... wat milieu betreft. Ja. Nederland kan, uh, kan veel, veel uh, uh, nog doen in, in, in Suriname. Waarom zouden we dat? Uh, ja, het is een achterlijk kijk, land met achterlijke mensen en achterlijke ideeën... die nog racistisch denken, die niet aan het land denken. De mensen die in het land wonen hebben geen lange termijnvisie. Waarom moeten wij als Nederland ons daarmee gaan bemoeien? Ik wil me liever druk maken om Hongarije, waar een fascist als Orbán zit. Okay, we, waren, we waren een kolonie van Nederland. Verleden tijd. Dat je nee, gaat toch nee, niet met je ex-vrouw nog bemoeien? Nee, nee, nee ik zeg niet dat Suriname weer een kolonie moet gaan worden. Ja. Maar, maar uh, wat, wat ik je net heb gezegd... Uh, Nederland ach, kan, kan als voorbeeld dienen voor Suriname. We zijn hier gekomen ooit om te studeren. Ik, met, met, Ik ben met, gevlucht. Met, jij bent ook gevlucht. Ah, Daar is je, de presentator van ach, kijkers. Ja, Jij bent gevlucht. Ik ben je, gevlucht, nee, maar, maar, maar, Je bent gevlucht. Jij bent gevlucht. Ik ben gevlucht. Ik ben gevlucht. Ma Surina Ma Suriname is nog steeds een uitdaging. Okay, we moeten eerst even, Sudama. Daar is de presentator. Ik vergiet je naam. Willem, Willem. Willem de Gelder. Willem de Gelder. Wat hebben we straks van de cairo ncfv Nachtkijkers. Lukt dat je langskomt, Willem. Wat heb je straks erin? Aafke Romein, die zit al klaar in uh, de andere studio. Zij uh, is uh, vooral bekend als singer-songwriter... maar ze heeft nu een boek geschreven. Een science-fiction-roman. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Heb en je elke... Afke Romein in? Hoe heb je er kunnen strikken? Dat is, dat is een van de talenten waar iedereen... Wat tenminste mensen die verstand hebben van muziek... zeggen dat ze geweldig is. Mm -hmm, ja, ik heb zo mijn manieren. Oké. Okay. Wat, wat, wat heb, je er, heb je er geld moeten betalen? <laughs> nee hoor, nee. Nou, ik heb haar anderhalf jaar geleden een keer te gast gehad. En uh, dat vond ze zo leuk dat ze gewoon nog een keer kwam. Dat, dat is wel het goede als je een leuk programma maakt. Ja, dus Afko gaat ze ook zingen? Uh, ze gaat niet live zingen, nee. Maar je draait wel de liedjes? Ja, zeker. Oké, okay, dan ga ik luisteren. En wil je een vraag voor me stellen? Want ze gaat nu schrijven, maar het, ze leek me, net zoals Janus, mee mee. ze leek me zo'n creatieve figuur. Ik ken haar verder niet uh -huh. die van alles kan. Ja, ze kan alles, ja. Ja, dus ja. kan ze ook filmen. Dat dus, is ook een ah, goede vraag. Ja, dus, want ik denk dat ze goed in tekst en muziek, mm. dus in en beelden. En, en, en, of ze, en of ze goed is in wiskunde. Of ze goed zijn wiskunde. Nou, twee vragen. Ik ga er stellen. Oké, okay, dankjewel Willem de Gelder. Straks ja, thuis, in nachtkijkers. Ja. En uh, de, de, dat gaat zo beginnen. Sodama. Uh, we, we zijn bijna aan het einde van het programma. Ik vond het ontzettend leuk dat je... Uh, je bent in mijn radioprogramma uh, Primtime ook al de gast geweest. En uh, bij BNR ook. Dus iedere keer zullen we gewoon afspreken bij 60. Op je 65ste. Als je nog niet dood bent. En ik niet dood ben. Dan ben je, kom je weer begast. Want dan, uh, oh shit, nee, dan, uh, dan, dan heb je nog geen AOW. Hè? <lacht> maar dan heb je wel al je pens. Soon. Veel succes als advocaat. Ik vind het jammer dat jij alleen strafrecht en vreemdelingenrecht doet. Want nu kan ik voor andere hoofdpijn niet bij je komen. Of doet je kantoor wel andere zaken? Nou, we hebben, de, we hebben een, ik heb nog steeds sudama advocaat als kantoor. Mm. Uh, daar werken nou vijf advocaten. Pandi. ook een. Uh, Mijn oud-stagiaire, ja. Oud-stagiaire van jou. Mijn zoon die is advocaat. Ja. Zin die is, uh, is uh, stagiaire af. Ja. Mijn vrouw die is advocaat. Ja. Dus die, is, die werkt ook uh, in het kantoor, op het ja. kantoor. En ik heb nog aan familielid uh, Matadien. Matadin. Dus het, trok, het kantoor heet Lester Sudama Sudama Sodama en neefje Sudama advocaat in Amsterdam, Zuidoost. Klopt. Dus ik heb, ik heb, ik heb, een, uh, ik heb een mooi kantoor. En uh, het, het, het, het, het, ga, het, ga, het gaat, en ik vind het nog leuk. Oké, okay, dankjewel, lads. Luisteraars, ik vond het een, een eer en Ik vond het ook een eer om hier te zijn, Prem. Ja, volgende voor keer de op de Dit Pout-programma wordt gemaakt door uh, uh, Knoppersmurf, Hans Beentjes, Opvangsmurf Sunny Blonk, Hoofdredacteur, Eindredacteur, Regisseur, Redacteur, Producer, Kortom, Oppersmurf, Prim Suram, Shaura Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pout... En gefinancierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers, die de belachelijke hoge uitkering van de koning en de top van de NPO financieren, die alle medewerkers van de publieke omroep van. Van uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren. Dank, belast belastingbetaler. En dank, Paul Spin. Ja. ja, ik zie wel wanneer je weer komt. Ja, ja, volgende het... week zijn we er weer. Oh, en met de kledingontwerpster. U moet echt luisteren. Een geweldige kledingontwerpster die de ja volgende jaren furoren zal maken. Net zoals Willem uh, dingen heeft ontdekt. Zo moet je mensen vroeg ontdekken en dan blijven ze nog jaren bij je. Ga naar de website van Pound voor hele leuke filmpjes. liever de vrijheid van meningsuiting. liever de vrijheid van denken. liever de advocatuur. liever Pound. liever de Europese Unie. Lieve Laksudama, lieve Nederland, namaste, dag. We schakelen terug naar de studio in Hilversum.